Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten coronaversoepelingen aan te komen. Gisteren heeft het kabinet daarover vergaderd, zegt minister Grapperhuis. We zijn wel met een wat positiever gemoed naar buiten gekomen. En verder gaan we vandaag eerst aan het begin van de avond met de burgemeesters en het veiligheidsraad in gesprek. Morgen wordt er beslist en dan is er een persconferentie. Nou, waar moet je dan aan denken? Het lijkt erop dat de terrassen vanaf volgende week woensdag weer open mogen. Tot zes uur s avonds en voor maximaal twee mensen per tafeltje. Er mogen misschien meer mensen tegelijkertijd winkelen. En het aantal mensen dat je thuis over de vloer mag krijgen gaat van één naar twee. Wat misschien wel helpt bij die beslissing is dat ziekenhuizen zien dat het langzaam de goede kant op gaat. Wat er gunstig is, is dat we een afbuiging hebben van de al doorgroeiende aantallen nieuwe opnames per week. Er komen steeds minder coronapatiënten binnen, bijvoorbeeld doordat nu meer mensen gevaccineerd zijn. Er liggen nu ruim 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis, ruim 800 daarvan op de IC. Wie ook in een ziekenhuis ligt, maar dan in Rusland, is Alexei Navalny. De belangrijkste tegenstander van president Poetin zat in een strafkamp... maar was zo ziek dat artsen zeiden dat hij snel behandeld moest worden... omdat hij niet lang meer te leven had. Voor het eerst heeft een helikopter een rondje gevlogen... boven een andere planeet dan de aarde. De heli van de NASA vloog 40 seconden boven Mars. Altimeter data... ...dat heeft NASA wil in de toekomst grotere helikopters naar Mars sturen... die op plekken komen die voor marswagentjes onbereikbaar zijn. Het weer nog, in het zuiden kans op het regen. De temperatuur ligt tussen de 10 en 16 graden vanmiddag. Morgen regelmatig zon, maar in het noordoosten misschien een onweersbui. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er fietsen wat mensen over de ringweg van de A10. En daardoor heb je vertraging vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt De Nieuwemeer. Bij Amsterdam Slotenvaart nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vertraging door de werkzaamheden aan de N307 vanuit Lelystad naar Enkhuizen. Bij Enkhuizen Noordstad 7 kilometer file met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.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 ...bij Zandpoort op zaterdag op uh, CFM. En in de derde uur altijd ook uh, de Pit Report. En hoef jij dat zo meteen niet te melden over Jan, de Pit Report. Want ik ben benieuwd hoe uh, Max Stappert uiteraard uh, op uh, Imala... ...tijdens de uh, kwalificatie heeft gedaan. Plot, ja, dan doe je wel verslag van Q1 en Q2. En Q3 houden we ons uh, in één keer uh, stil. <laughs> nou ja, hoe dat uh, afgelopen cliffhanger, is. Cliffhanger. Ja, dat hoor je zo meteen uh, in de Pit Reports. Maar dat niet alleen. Nee, dus het is over Twitter plaatsen. Zoals je gezegd hebt uh, PIT Report met een verslag van de kwalificatie op uh, uh, Imola. Uh, het Italiaanse prachtige circuit al daar. Uh, dan hebben we uh, om half vijf Dier van de Week. We hadden vorige week uh, Diesel en uh, die is inmiddels uh, gereserveerd. Dus dan blijft Amy alleen achter. Dat vinden we ook sneu. Ja. We dus hebben een hernieuwde kennismaking met Amy vandaag. Daarna hebben we uh, een tijd voor SOS Live. Zandvoort op zaterdag live. Een live registratie van een artiest. Dan wel een groep in de, in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. En het gedicht van de week. Nou, ik heb een stapeltje bij je neergelegd. Ik zou zeggen, uh, veel wijsheid. Ik ga even bladeren. <laughs> En dan om kwart voor vijf is het tijd voor de liefhebbers van het gedicht van de week. Al met al, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En het zonnetje schijnt lekker en dat betekent dat wij even de wereld over gaan vliegen. En dan komen we aan in de top 40 van andere landen. En daar kwam ik deze plaat tegen. Es una mina que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Esta seña para mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami. Tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Esta seña para mí, tú me resaltas. No tiene amiga, tiene pura conocida. Y calla y te y no le gusta gastar salida. Tiene una manera diferente de ver la vida. También el espacio lo esquiva, tiene su propio refrán, cosa vienen cosas van, todo pasa sin afán, ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan, entrega lo que le dan buena y mala gin, ya no sola y sin clan. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso. oye es que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Esta es el chapa mío, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas. Mami, tú me encanta baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás de ya para mí, tú me resaltas. Mami, tú estás como me gusta. Me Pelea, si me busca, tevestig kartier. De arriba a abajo, pa' que Luca, la posición que tú tienes, no la tendrá otra nunca. Que pesa mi ex, si solamente somos tú y yo, tu y yo, tú y yo, tu y yo, tú y yo, tú y yo, lo que podemos hacer. De los demores de la vida no se vive yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pidas Siempre y cuando que quieras conmigo oh, oh. Si no es amor, entonces ¿Qué es el sexo? Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tu vivas diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas en un mundo de guerra, solo me das paz. Oye, que una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito En als je dit soort uh, muziek hoort, moet het eigenlijk nog een of uh, 15 uh, warmer zijn. Je hoort, uh, de, de single van uh, Boza. Op ZFN wordt iedere houwe houwe platinaam. Ik ben wie du... Dat was Marianne Roosenberg en wie doe. En dan gaan we nu naar de Pit Report. Eens even kijken hoe Sebastian Vettel het gedaan heeft. FM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Dat uiteraard vooral onze Duitse vrienden die uh, ondanks dat het coronatijd is... Uh, toch in, uh, in Duitsland, in Zandvoort uh, zitten, Albert-Jan. Maar goed, laten we beginnen met uh, de Nederlanders. Allereerst, Max Verstappen baalt na kwalificatie op Imola. Dat is de kop van het artikel. Slordige ronde in Q3. Max Verstappen heeft zich als derde gekwalificeerd... voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. De Nederlander moest Lewis Hamilton en teamgenoot Sergio Perez voorlaten op het vrije circuit van Imola. Wat? Na afloop steekt Verstappen echter de hand vooral in eigen boezem. Het was geen goede ronde van mijn kant. Verstappen moest het grootste gedeelte van de tweede vrije training missen, maar gaf op zaterdagochtend alsnog zijn visitekaartje af met een toptijd in de afsluitende training. De Limburger kreeg daardoor het predicaat favoriet mee voor de kwalificatie, maar moest Mercedes in de eerste delen al voor zich dulden. Zo wist Verstappen in Q1 als vierde door te komen en sloot hij op mediums ook achter Lewis Hamilton aan. Het was wel genoeg om de allesbeslissende deel van de kwalificatie te halen, maar daarin wist hij het tijd niet te keren. Sterker nog, naast Hamilton kwam ook teamgenoot Sergio Perez langs zij. Volgens Verstappen is dat vooral te wijden aan een slordige laatste ronde in Q3... Het ging niet echt goed in de laatste ronde van Q3, ging ik te wijd in bocht 3. Het was een beetje slordig, geen goede ronde in ieder geval. Laat we stappen meteen na afloop van de kwalificatie optekenen. Het kan natuurlijk ook niet iedere keer goed gaan, maar we moeten analyseren wat er precies fout is gegaan. Het was zeker niet makkelijk in Q3, al is deze derde plek op zich nog niet eens zo'n slechte uitgangspositie voor morgen. En daarmee doelt hij natuurlijk op de eerste bocht naar rechts. Des te meer omdat Red Bull morgen met twee auto's tegen Hamilton kan strijden, precies de gedachte achter het aantrekken van Pérez. De Mexicaan staat bovendien op softies, terwijl Verstappen op dezelfde compound als Hamilton vertrekt. Het wordt morgen sowieso interessant. We hebben verschillende banden voor beide auto's, dus laten we zien hoe het dat uitpakt. We zullen er in ieder geval alles aan doen om het Mercedes moeilijk te maken. Dat geldt in de praktijk vooral voor Hamilton. Teamgenoot Valtteri Bottas kende immers een povere kwalificatie... en bleef in een sessie met zeer kleine verschillen uh, op, uh, steken op een achtste plek. Ja, u hoort goed, een achtste plek. En uh, wat dat betreft uh, is het een morgen een mooi, mooie, mooie startopstelling. Uh, en uh, dat, wat dat betreft uh, in ieder geval met een Mercedes op pol, maar daarachter gelijk twee maal Red Bull... En uh, ja, geen rol van betekenis uh, voor Bottas op, op uh, plek 8. De race morgen is natuurlijk live te volgen op de speciale sportkanalen. Uh, de race start om drie uur. Uh, de voorbeschouwing begint, meen ik, om... Kwart voor twee. Kwart voor twee. Heel goed, uh, meneer Harms. Ja, bij jou, of, ja, jij doet het uit je hoofd zoeken, dingen. Goed, in ieder geval morgen uh, een prachtige race in, uh, staat op de, de rol, om het zo maar eens te zeggen... En uh, ja, toch lastig uh, het circuit van Imola, zeker voor uh, de Red Bulls, omdat het toch uh, een bochtig circuit is en met moeilijke inhaalpunten. Dus het zal veel van de tactiek afwacht, uh, afhangen en dat blijkt al uit dat, uh, dat Ligo Perez op, uh, op rode banden gestart en uh, uh, Verstappen en Hamilton gewoon op de intermediates. Het belooft in ieder geval weer een spannende race te worden. Morgen om drie uur op Imola. Nou, geen uh, intermediates, had <laughs> oh ik Nou ja, ik De medium banden. Ja, de gele banden. Ik ben best wel blij dat jij erbij bent. Oké, okay, nou, helemaal goed. Uh, wordt wel spannend inderdaad. Uh, die start uh, morgen met uh, die eerste bochten naar rechts... en hoe dat allemaal uh, af gaat lopen. Om drie uur gaan we het meebeleven morgen op de speciale sportkanalen. Hier is Duran Duran. We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 Kom jij met de klop? Misschien is het beter zo. Maar we waren toch altijd zich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 I Uh, Zo waren drie hits achter elkaar. Als eerste uh, Duran Duran en uh, The Reflex. Daarachteraan uh, draaiden we de nieuwe single van uh, Suzanne en Freek en Gouds. Gevolgd door I Don't Wanna Be A Hero, de single van Johnny Hates. Yes. En daarmee zijn we uh, toegekomen aan het uh, dier van de week... Nou ja, vorige week hadden we Diesel, maar daar heb je goed nieuws over, uh, Obidjan? Ja, die is inmiddels gereserveerd. Dus uh, alle aandacht uh, naar Diesel uh, heeft zijn vruchten afgeworpen en is inmiddels uh, gereserveerd. Ik wil niet zeggen dat hij uh, uh, weg is uit het, uh, uh, het dierenthuis, maar in ieder geval, daar ligt een claim op. Maar waar geen claim op ligt, is Amy. En Amy was al een keer Dier, dier van de Week. Die zit dan straks als, als enige hond nog in het dierenthuis. Dus vandaag, vandaag uh, extra aandacht weer voor Amy. En Amy is mijn naam. Ik ben een knappe Mechelse herderdame van twee jaar. In mijn vorige huis kwam een gezinsuitbreiding en hier kon ik niet mee omgaan. En daarom zoeken ze nu een nieuwe plek voor mij. Vreemde mensen zijn soms best spannend, maar ik ga al steeds sneller overstag om vrienden te worden. Als ik je vriendin ben, dan ben ik ook meteen je beste vriendin. Ik wil dan graag wat voor je doen en ik ben gek op knuffelen. Mijn verzorgers zeggen alleen steeds dat ik niet op schoot pas... maar ik zou niet weten waarom dat ze dat zo zouden vinden... In mijn nieuwe huis mogen best oudere kinderen op bezoek komen... mits mijn baas mij hierin kan begeleiden. Samenwonen met kleine kinderen is op dit moment nog een stapje te ver voor mij. Ik ben door mijn vorige baas beperkt in contact met andere honden... en daardoor vind ik het lastig om hiermee om te gaan. Als ik andere honden zie, is voor mij aanval de beste verdediging. Het gaat al steeds beter, al zeg ik het zelf. Op het asiel heb ik zelfs een, een echte vriend gemaakt... Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even alleen zijn. Ik beloof nu dat ik goed op mijn spullen zal passen. Mijn nieuwe, baas moet, uh, uh, mijn nieuwe baas moet actief met mij aan de slag gaan. Ik ben namelijk geen bankhanger. Om te beginnen lijkt het me leuk om samen op cursus te gaan... en wie weet wat daarop volgt. Ik luister al heel goed, maar bijleren kan nooit kwaad. Samen lange wandelingen maken... en misschien kunt u mij leren om samen met de fiets weg te gaan... Buiten kan ik trekken aan de riem en is veel uh, om mij heen heel leuk. Maar hoe meer en hoe vaker ik wandel, hoe beter dit gaat. Mijn verzorgers vinden het ook belangrijk dat mijn nieuwe eigenaar ervaring heeft met honden... en dat deze veel tijd in mij kan investeren. Heeft u voldoende tijd voor mij en een plek over, neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Amy? Amy verblijft in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website... www.dierentehuiskennemerland.nl Want ook Amy verdient een thuis. Zo is het net, dus ga voor Amy of de andere leuke dieren... naar het Kennemer Dierentehuis. straat nummer 5 aan het einde van Nieuw-Noord hier in Zandvoort. De zon schijnt lekker hier in Zandvoort, graadje of 10. En je luistert naar het geluid van Zandvoort. Al 31 jaar, CFM Zandvoort... En uh, nu gaan we draaien, Kim wild en you game. De single van uh, Kim Wild en You Came. Zodadelijk het gedicht van de dag gaat weer een uh, mooi gedicht worden vandaag. We hebben het over het gedicht De Wind. Maar hier is nog een uh, lekkere gauwauwe. Op ZFM wordt iedere gauwauwe platina. Uh, platen krijgen eigenlijk uh, veel te uh, weinig aandacht. Uh, je John, Emma Trading en uh, Rosie. En een lekkere gauw ook uh, weer uit de jaren 60 uh, of begin jaren 70. In ieder geval heel oud, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Maar uh, ja, we komen er straks nog even op terug. We gaan uh, back in time binnenkort. Ja, Met zoals... nog verder terug dan uh, nog verder dit. Terug, nog veel verder, verder terug. terug. Ja, daarover straks meer. Ja, eerst gaan we naar 2005. Want toen uh, was er een uh, live optreden van James Brown. Juist. Hij is inmiddels uh, dood uh, natuurlijk, maar uh, in 2005 heeft hij nog een uh, geweldig optreden gegeven. En uh, daar deed hij ook uh, I got You, I Feel Good. Dat, uh, dat nummer. En dat gaan we nu uh, voor je draaien in uh, Zos Live. Get up, get up! fuck So close! Mooie optreden van James Brown. Uh, I cut you, I feel good. In uh, 2005 heeft hij uh, dit live optreden gebracht, uh, Albert Jan. En toen was je al dik in de 70 hè, deze beste meneer. Wat een uh, energie, hè? Wat af... een af... energie, geweldig. Ja. Het is wel heel erg Amerikaans, he? dat, uh, die show, als je, als je dat zo hoort en uh, ziet. Ja. Echt, uh, echt het optreden. Je moet eerst uh, aangekondigd worden van ik kom eraan en, ja. uh, en dergelijke. Hele show eromheen. Nee, geweldig. Prachtig optreden in uh, SOS Live op deze zaterdagmiddag. We gaan naar het gedicht, De Wind. Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht.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 Al zit het me tegen. Dankzij jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me als ik s'nachts op straat wil vergeten. Wat in mijn ogen staat geschreven, je moest het eens weten. En als ik me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ik, ik kan alleen zingen. Door de wind. Door de regen, dwars door alles heen... Door de storm, al zit het me tegen... En door jou, door jou ben ik nooit alleen... Door een zee van afstand, door een muur van leegte... Door een land van stilte, door mijn hele leven... Door de wind... Door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, al zit het me tegen. Door jou, door jou ben ik nooit alleen. En dankzij jou, niet alleen. Het mooie gedicht van de dag. Door de wind, door de regen.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 Chalk hearts melting on a playground wall Do you remember Time escapes from moonwashed college halls Do you remember The cherry blossom in? Die geweldige grote hit van Miss Montreal en door de wind, door de regen. Gevolgd door Marillion. De lekkere Easy Rock uit de jaren 80. En dat was Kelly. Ja, we gaan het nog even hebben over het sport. Want er gaat nogal wat gebeuren vanavond ook weer op het sportief gebied, Overt-Jan? Ja, vanavond om 9 uur op de speciale sportkanalen. De finale van de El Coppel del Rey. Dat is de Spaanse bekerfinale. En die gaat tussen Atletiek Bilbao en Barcelona. Uh, dat zou de eerste prijs kunnen zijn die Ronald Koeman dit jaar gaat pakken. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. En morgen natuurlijk ook om zes uur de finale om de KNVB beker tussen Vitesse en Ajax. En dan volgende week zaterdag, nee, volgende week zaterdag, op 30 april. Ja. Hebben wij een speciale uitzending. Ja, dus alle luisteraars en kijkers. 30 april is een vrijdag, dat hoort u goed. Tussen 3 en 6 hebben wij een special van ZOS Live. Onder het motto van Oldies but Goldies. Uh, dat is op 30 april, dus die vrijdag van 3 tot 6 uur. Met een speciale gast. De Sting. <laughs> ken je dat? Het Britse autoprogramma. Geen idee. De Sting. Ken je dat, Fred? De Sting. De, stick. de stick. Ik, ik, ik, ja, ik heb er wel eens... Oh, de, uh, stik. Nou, de Sting. Ja, de ja, Sting. Ja, Sting. Ja, die de ken ik. Ken ja, ja, ja, ja, en uh, ja. die is verantwoordelijk voor de muziek uh, tussen drie en zes. En uh, nou, de titel verraadt het al. All is but gold is. Dus we gaan uh, terug in de tijd... Zelfs nog voor de jaren 80, Harms. Uh, Dan krijgen we een hele oude man of vrouw die hier uh, op bezoek gaat komen, of niet? We zullen het zien. 6 april. Ik ben er wel. Ik het is vrijdag ja. tussen drie en 6 uur. Zo Gezellig, nou Ja, we, met ja we, we hebben een traplift hoor. Dus uh, dat komt helemaal goed. Ah. Hey, Fred, Goedendag. Ja, de olie en de zitten hier ook aan tafel. Ja, Wat ja, <laughs> ja. had jij wel nodig? Een traplift of nog net iets? Ik <laughs> <laughs> hey, zo meteen. zometeen. Uh, je bent er weer gelukkig. Ja. Welkom op terug. Ja, eventjes... Twee, twee weken moeten missen. Ja, ja nou inderdaad missen. Dus ja. we zijn blij dat je er weer bent. Ik ja. denk dat je een leuke, leuke uitzending... zo meteen gaat doen, want wat komt er allemaal langs? We gaan naar je bellen... met Henk Stelt. Hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht... ondanks deze coronacrisis. En hij het over Grijp die kans. En Davy Bushman gaan we ook bellen. En zijn nieuwe single die heet... Ook al wordt het later... Nou ja, het kan niet later worden als tien uur. Nee. Ik heb een kater. <laughs> en uh, we gaan uh, bellen met Span. En die nieuwe single heet Sinds je weg bent. Oké, okay, ja. vol programma. Vol programma en uh, verzoekplaatjes mogen ook nog uh, zijn ook altijd welkom natuurlijk. Zrmaartiesten.nl, stuurt even een mailtje. Oké, okay. gaan we lekker draaien. Oké, okay, helemaal goed. Dus uh, ik groot, ze, ik groot slaapkoffer zich. Ik heb zijn uh, stem wel gemist. Ja, wel. ik <laughs> ja, ook. Ja, ja, ik ben blij die, dat hij de stem dat die, de, dat hij uh, uh, er weer is. <laughs> hij, hij is hij er weer. Gelukkig, gelukkig. En uh, ja. zometeen uh, entertainment fuel. Heel veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Volgende week ben je er ook gewoon weer, hè? Uh, volgende week, ja. Tuurlijk. Ja, nee, uiteraard. Ja. Voorlopig mag je niet meer weg ook van nee, toch? Ja, oh, ja, ja, ja, nee, nee, nee. <laughs> de dagen zijn op. Moet je, Blij je blijven. Ja, ja. Je best. De kansen, dagen zijn op. Jammer genoeg. <laughs> okay. En uh, lekker blijven op de radio. Ja. Veel plezier, Fred. Zometeen, dankjewel. dankjewel. En uh, wij uh, zijn er volgende week weer. Wat, ja. uh, morgen gaan we even naar Imala. Ja, morgen om uh, 7 uur op Schiphol. Uh, niet vergeten, we moeten nog een test. En dan uh, op naar Imola. Zo is het. Want dan uh, gaan we uiteraard uh, de GP Formule 1. Daar op uh, het circuit van uh, Imola uh, volgen. En uh, dan uh, volgende week zaterdag zijn we gewoon weer met Sanf op zaterdag op de radio. Tot dan. En een fijne zaterdagavond. Dag. doei. Doei. In love, They can really might you Other things just make you swear and curse. When you're chewing on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 Piece of shit when you look at it. Laughs a laugh of death, the junk is true. You see it's only show, keep them laughing. Weet je nog wat jij me zei dat wij nooit zelf. Tot zover, het ritme van CFR via de kabel op 104.5.